11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Californië heeft de vermoedelijke maker... van de omstreden anti-islamfilm meegenomen voor ondervraging. Filmmaker Nakula zou onder een pseudoniem... het script voor de film Innocence of Muslims hebben geschreven... en ook de opnames hebben gemaakt. Hij noemt zichzelf een koptische christen. De film heeft in diverse landen geleid tot hevige protesten... waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Filmmaker Nakula werd in 2009 veroordeeld voor bankfraude... en werd onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Mogelijk heeft hij die voorwaarden geschonden... omdat hij in zijn proeftijd niet met computers mocht werken. De anti-islamfilm is volgens de Taliban... ook de aanleiding voor de aanslag op een NAVO-basis in Afghanistan. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor die aanslag. Daarbij kwamen gisteravond twee Amerikaanse mariniers om het leven... In de Amerikaanse staat Arizona heeft de zoektocht naar een lesvliegtuig met twee Nederlanders aan boord nog niets opgeleverd. Het eenmotorige toestel steeg donderdagmiddag op in de buurt van Phoenix voor een examenvlucht, maar keerde niet meer terug. Het is onbekend wat er is gebeurd. Aan boord van het lesvliegtuig waren een Nederlandse student, een Nederlandse examinator en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. In Zuid-Korea is de oprichter van de Moon-sekte onder grote belangstelling begraven. Er waren ruim 30.000 volgelingen van dominee Moon bij de plechtigheid in een stadion. Op een podium stond een groot portret van Moon te midden van een zee van bloemen. Moon was de oprichter van de verenigingskerk, die vooral bekend werd van de massale bruiloften. In 1992 verklaarden de dominee en zijn vrouw dat zij de verlossers waren. Het weer, bewolkt en in het noorden nog een enkele bui. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen vrijwel overal droog. De temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Langere is de file op de A2, A2 vanuit Den Bos in de richting Utrecht. Tussen afwensint sint gestel en Zaltbommel 7 kilometer. Bij Zaltbommel is een auto met aanhanger geschaard. En de rechte reis is staat dicht. Vanuit Den Bosch naar Eindhoven staat 2 kilometer bij Best West. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Op de hoofdrijbaan staat tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten 5 kilometer. Kilometer Door werkzaamheden. Bij Knopen Lunetten is de rechterreis ook dicht. U kunt dan ook beter de parallel rijbaan nemen. A 58 breed naar Tilburg, 2 kilometer bij knopen de Baars. En bezoekers aan de Efteling staan in de filot de A59. Daar staat dus af tussen Affen en Walwijk 2 kilometer. En de filo door op de N261 richting Tilburg. Daar staat tot aan Kaatsheuvel ook 2 kilometer.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 Wordt het binnenkort wat drukker op het werk? Nee, super slecht nieuws. Die klant gaat weg. Of wordt het juist wat rustiger? Pas zelf online het aantal telefoonlijnen en internetsnelheid aan... met het ondernemerspakket Internet en Bellen van KPN. Het pakket dat u kunt aanpassen als uw bedrijf verandert. KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Het ondernemerspakket Internet en Bellen. Af vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. Anneke weet het. Rookmelders redden levens. Maar Anneke is 67 en heeft net een nieuwe knie... Een rookmelder plaatsen, dat lukt haar niet. Daarom zoekt de Brandwonden Stichting handige vrijwilligers die bij mensen zoals Anneke een rookmelder gaan ophangen. Help mee rookmelders te plaatsen bij mensen uit uw omgeving die dit zelf niet kunnen. Doe mee. Geef u nu op via www.brandwondenstichting.nl rookmelderteam. Je wilt gewoon je ding doen. Keihard achter nieuwe klanten aanzitten. Je mensen motiveren die ene goede jongen lospeuteren. Nieuwe technieken uitproberen. En als het erop aankomt, moet het het natuurlijk wel allemaal doen. Ben je er klaar voor? JPC Business wel. Met internet tot 120 MB. Een helpdesk tot 10 uur 's avonds. Met techniek die het doet. JPC Business.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 Bijvoorbeeld op de Passat-variant. Die is er nu als executive line met een klantvoordeel van ruim 6.000 euro. Direct leverbaar met 20% bijtelling. Ga naar volkswagen.nl slash actie of naar de Volkswagen-dealer. Dit is Radio 1. Tros, kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan tafel vanmorgen, de VVD, de Partij van de Arbeid en de SP. Inderdaad, de formatie moet nog op gang komen. Maar wij beginnen alvast ons thema vanmorgen. Wat kan niet, maar vooral wat kan wel. En wat betekent het in een campagne veel gebruikte woord, samen. Tini Cox, fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer en tijdens de verkiezingscampagne, de rechterhand van Emiel Roemer, is straks bij ons te gast. Hij staat nog even in de file, maar hij komt er zo aan. Hans van Balen zit hier. Hij is voor de VVD de Voorhoede in Brussel. Brussel, waar opgelucht is gereageerd op de ontwikkeling en de uitslag in Den Haag. Welkom, goedemorgen. Dank u wel. En Adrie Duivenstein zit bij ons aan tafel. PVDA-prominent, wethouder in Almere. Twee jaar geleden nog pleitbezorger voor een ander Nederland. We plechten, toen, we plechten toen een hechte samenwerking tussen SP, PVDA en GroenLinks ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. En we zijn natuurlijk ook zichtbaar op de website van Radio 1. Dus u kunt ons... Ook via de televisie zien. De Zaterdagkranten, daar kijken we altijd eerst even in. En dan staat er in de NRC een uh, groot verhaal over de vertegenwoordiging, of net gekozen nieuwe vertegenwoordiging in het parlement: minder vrouwen, de randstad is oververtegenwoordigd en de meeste mensen zijn hoog opgeleid. Uh, meneer Van Balen, uh, is dit wel echt een volksvertegenwoordiging van iedereen? ja. De volgende is gekozen, dus die is niet iedereen. Maar ik had liever ook, zoals wij vroeger, de warme bakker uit West. Gewoon mensen die... Eh, andere Had u ooit een warme bakker uit West ja, in de VVD? Ja, van Erp. En dat was een uitstekend oh, ja. Kamerlid. Ja, dus, eh, je moet, Jan Schäfer is een goed, dus je moet heel veel goede mensen hebben... uit diverse achtergronden... En dat blijkt steeds minder makkelijk te lukken. En dat is een slechte zaak. Maar het lukt ook niet vanzelf natuurlijk. Nee, maar mensen moeten ook wel echt willen. Hè. Het verhaal van wij gaan alleen maar zoeken. Mensen moeten ook graag die kamer ingaan. En dat, dat is veranderd. Want ook Schever wilde de kamer in. Uh, Roos van Erp en anderen wilden dat. En dat is gewoon moeilijk geworden. En ook de kandidaatstelling is anders dan vroeger. Vroeger speelden afdelingen en wat wij kamercentrales noemen een grote rol. Dus van onderop. En nu is het vaak dat er een commissie een soort voorselectie doet. En het bestuur maakt dan de lijst. En dat wordt dan via een referendum wel goedgekeurd. Maar het is een heel ander proces dan dat vroeger ja, was. Maar kun je het daarmee dan nog wel een volksvertegenwoordiging noemen, meneer Duivestein? Ik weet niet of het nou uh, op dit moment erger is dan vroeger. Of ja. anders is dan vroeger. Ja, Want, het is erger. Ja, is maar, uitgezocht. Ja, laat we zeggen. Mijn mensen zijn bijvoorbeeld ook. Uh, Laten we zeggen, de massa is ook veel hoger opgeleid dan vroeger het geval was. De, de, de Kamer is altijd een elite geweest. En daar werd dan heel sporadisch, of dat nou pro's van Erp of Jan Sjeef. Was, werd er een, eh, iemand uit het volk gehaald... en die werd dan naar voren geschoven als vertegenwoordiger van het volk. Maar verder was het natuurlijk de elite. Dus ik denk zelf dat de Kamer veel meer gedemocratiseerd is. Dus veel meer een afspiegeling is van middengroepen, zou je kunnen zeggen. En, maar dat is daarmee ook een stukje anoniemer. Wat ik persoonlijk een veel groter probleem vind... dat is gewoon dat er niet of nauwelijks nog ervaring in de Kamer zit. Ja. Hè? Ik geloof dat de gemiddelde ervaring nu 3,3 jaar is... Ja. En dat betekent dus dat er nauwelijks nog een, een, een, ge, een geheugen is. Dat is maar... waar de, bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer... zich gisteren ja. ook over uitliet. Die maakt zich daar zorgen ja. over. Die zegt de, de het overdracht van kennis van de ene Kamer naar de nieuwe Kamer. Heel uh, is minder. Ja. Juridische kennis is ook minder. Terwijl de Tweede Kamer mijn ervaring de wetgevende. Is, nou, mijn ervaring is dat, dat, dat de meeste Kamerleden hebben een, een periode nodig. Om uh, überhaupt, laten we zeggen, grip te krijgen op het hele uh, spel en het hele proces. Ja, je moet en het op leren. het moment dat je niet eens meer één periode hebt gemiddeld, ja, dan heb ja. je dus echt een groot probleem. Ja, je moet het echt leren. Is maar... Het is ook moeilijk. Het is gewoon, oh. gewoon helemaal niet makkelijk als je echt wetgeving doet. Absoluut. Opinies geven is weer een andere zaak, maar wetgeving is moeilijk. Uh, mijn, mijn vakgebied Europa, daar speelt zoveel. Dat, uh, als je iedere keer wisselt, dan weten mensen niet meer wat er gespeeld heeft. Uh, en tien jaar is tegenwoordig heel lang. En zo lang is dat eigenlijk helemaal niet. Ja, er is een, een, nog een ander aspect wat ook in dat verhaal in NRC Handelsblad uh, naar voren komt, is dat de vertegenwoordiging uit het land, hè, dus uit de provincies, nogal verschilt. Of om het simpel te zeggen, uh, die Tweede Kamer is vooral toch een randstedelijk gebeuren. Uit, uh, he, naar verhouding van het aantal uh, inwoners en uh, het aantal mensen die uit die provincie komen in de Tweede Kamer is bijvoorbeeld Zuid-Holland zwaar oververtegenwoordigd. Met, met met 21, eigenlijk zouden ze zo 21 zetels minder moeten hebben. En mensen uit Noord-Holland ook. En Noord-Brabant bijvoorbeeld, meneer Cox. Um, inmiddels uh, binnen, welkom. Inmiddels binnen. Ja. Um, daar is een eigenlijk, in, naar verhouding qua inwoner aantal... Uh, zit er eigenlijk veel te weinig Brabant. Met andere woorden, uh, in de Kamer. Met andere woorden, het is een randstedelijk gebeuren. Nou, RST Ervaar... levert in ieder geval een bijdrage... door een Brabantse lijsttrekker te hebben en nog... Uh of tenminste één andere Brabander op de lijst... en een paar met Brabantse broeders. Dus ik vind mijn provincie uh, redelijk vertegenwoordigd. Maar je ziet inderdaad een soort trend... dat mensen die in de Randstad wonen of daar gaan wonen... dat die ja. in de Kamer komen. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje makkelijker... als je in Den Haag woont om uh, ja. in het parlement te zitten. Maar het blijft, uh, het blijft een, een probleem. Is het daarmee ook meteen verklaard dat mensen in het land dan zeggen... nou, ze in Den Haag... Nee, dat ze ik doen maar. Nee, joh, wat Dat zeggen ze ook als ze in de Haag braven anders zijn. Ik vind zelfs het, het hele Randstad-discussie altijd interessant. Mm. Dus de, we hebben meegemaakt dat bijvoorbeeld Eurlings... en die, die, die, de Limburg voelde zich niet vertegenwoordigd. Eurlings wordt bewindspersoon. Het is de grootste vertegenwoordiger geworden van het programma Randstad Urgent. Dus ja. als er ooit aandacht aan de Randstad is gegeven... was dat wel onder zijn uh, regime. Maar is, dus wel, ik weet ook niet of het een kunstmatige tegenstelling is. Verschil. is. Uh, je meet dat bijvoorbeeld in Limburg... Kamerleden ook maatschappelijk een rol hebben. Hè? Ja. Uh, Frans Timmermans die ging dan naar de Statenvergadering. Ik zei, als ik dat doe, zou het hollanders zeggen, wat kom je doen? Ja. Uh, maar hij gold daar dan toch als een, als een wijze, oudere man. Uh, ik heb het altijd raar gevonden dat Friesland... toch een hele eigen identiteit heeft heel lang ook in mijn partij... geen Kamerlid gehad. Annemarie maar is het dat ja. wel geweest, een lange tijd... Uh, dus je moet wel globaal gespreid zijn. Dat betekent niet dat je precies een afspreking moet zijn... maar je moet toch in alle ja. haarvaten die je mensen hebben zitten. Maar dit is wel uh, het tegendeel van globaal verspreid, ja. denk ik toch. Hè? Ja. Als je naar het kaartje in de NRC kijkt. Ja, nou. ja. Even nog een ander punt, uh, opening in het Nederlands Dagblad. Wie volgt Gerdy Verbeet op? En dat is natuurlijk ook altijd een, uh, een interessant uh, schaakspel. Uh, wie wordt de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer? Nou, Gerdy Verbeet, die vertrekt en die stond ook niet op de lijst... voor de Partij van de Arbeid, die is aan haar laatste dagen uh, bezig. En de inzegening, uh, deftig gezegd, van de nieuwe Tweede Kamerleden... zal gebeuren door de nummer twee, dat is Martin Bosma van de PVV. Daar gaan de nieuwe Kamerleden dus hun eet bij afleggen. Um, uh, want er is nog geen nieuw gekozen, een nieuwe uh, voorzitter. O dat is altijd een heel spel, meneer Cox. Wie dat in de Eerste Kamer wordt uh, en in de Tweede. Officieel is het geen spel meer. Want we hebben afgesproken dat het een vrije verkiezing is. En mevrouw Verbeters ook vrij gekozen door de Tweede Kamer. Uh, maar toen deed er zich meteen alweer een probleem in de Eerste Kamer uh, voor. En daar liepen de verkiezingen deze keer toch weer een beetje gemankeerd. Want er is uiteindelijk toch een VVD'er terechtgekomen ja. die het overigens uitstekend doet. Maar beide kamers hebben afgesproken dat ze zich niet meer precies houden aan die banenkaussel, maar gaan kiezen. Uh, dus Jan de Wit zou een hele goede kandidaat zijn voor de SP. Maar verdorie, die wil niet. Uh, en Wachtin uh, Bosman, die zou misschien wel willen, maar die wacht het niet. Uh, dus ik hoop dat de vrije verkiezingen mocht. Dat we een gaan gaat zeggen, ja, Donald ja. zit in de Raad van State. Nou, de ja, raad zo... zit uh, voor de VVD en dus moet er dan een PvdA nee, of een... Dat is Z voorbij. Zou dat logisch zijn, Hans van Balen? Ja, kijk, vroeger inderdaad de Raad van State, eerst Eerste en Tweede Kamer, dat werd uitgeruild. Uh, dat is niet meer zo. Maar het, maar het gebeurt is... wel. Nou, Tegenwoordig van de week hoorde ik ook over, ja god, de VVD kan geen voorzitter van de Tweede nee, Kamer maar... worden. Want ze zitten al in de Eerste, dat speelt nog en steeds. En mensen zijn niet meer kandidaat namens een fractie. Nee. Dus mensen kunnen zich kandideren. Ik weet nog wel uh, Anne-Joritzma en Frans Wijsglas, dezelfde ja, ja, ja. partij. Ja. Uh, dus we moeten kijken wie dat gaat doen. En ik denk dat het vrij open en vrij proces zal zijn. Mm -hmm. maar, meneer Cox, tot slot wat dit betreft. Als de, uh, als de SP nou niet, hè, we gaan er straks uitvoerig over praten... in een kabinet zou komen, maar misschien wel beloond zou kunnen worden... met een uh, cadeautje namelijk, uh, jullie mogen voorzitter worden in de Tweede Kamer. Heeft u dan daar een kandidaat? We hebben altijd kandidaten. Nou, maar noemen ze iemand om nou, even... Sharon Gesthuizen zou een hele goede kandidaat zijn. Ze zal nu schrikken als ze wakker is. Ja. Maar ik zou die een hele goede oh voorzitter vinden. Ja. Ze, wordt genoemd. Ze wordt genoemd. Zegt u het nog één keer, dan kan iedereen. Sharon Gesthuizen. Oké, okay. dat is de kandidaat voor de SP. Nee voor het hoor, dat is, mijn, dat is mijn bedenksel. En ik heb daar totaal geen ja. verantwoordelijkheid voor. Nee, en noemt u goed. eens iemand voor de Partij van de Arbeid, meneer Duivestein? Wie zou het goed kunnen doen? Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we nu ook eens een keer eindelijk een allochtone, uh, kandidaat zouden krijgen. Een vertegenwoordiger van, uh, laten we zeggen, het Nieuwe Nederland. Oh, en wie, die dan... Dibi, zit niet in de Kamer? Oh nee, ook in de fractie. Kan jij dat dan zien? Dat is een mogelijkheid, maar bijvoorbeeld ook uh, iemand die veel ervaring heeft... is uh, Khadija Ariep. Dat uh, vind ik een hele interessante uh, ja. persoonlijkheid. Maar zo zijn er natuurlijk nog een paar. Maar ja. laten we, zeggen, we hebben natuurlijk nu een paar jaar uh, discussie gehad... over onze multiculturele samenleving. Laat ja. nou de, de volksvertegenwoordiging op dat punt ook weer eens een keer... een duidelijk beeld neerzetten. Nou, dan tot slot Hans van Balen. U zit niet in het parlement, maar nee. wel in het Europese parlement. En u, uh... Ja, maar dat betekent, ik ga niet nu iemand noemen die ik leuk vind en die dan schrikt uh, als hij of zij wakker is. Dat is hartstikke leuk op zaterdagochtend. Ja, dat zaterdag is hartstikke leuk. Uh, er zal, ga ik vanuit, ook wel iemand uit de VVD-kring kandideren. Nou Noem eens iemand. Ton Elias wil graag. Ja, nee. Dat, uh, kijk, uh, ik ga hoogstens ja. over wie uh, parlementsvoorzitter is in Brussel. Laat ik het daar echt bij houden. Oké. Okay. Okay. Nou, dat is <laughs> toch een beetje haagspel dan toch weer. Wat u zegt dat het niet is, maar met u niet antwoorden, toch wel. En dat vind ik heel gecompliceerd hoor. Ja, maar je snapt het wel. Oké, okay, dit uh, waren de kranten voor vandaag. Weekoverzicht. Na een maandenlange aanloop en een korte, felle campagne... was het woensdag dan eindelijk verkiezingsdag. S'avonds kwam de langverwachte ontlading. Wie maakt dat ik niet wil, die verstort mij. De nieuwkomer, 50 plus, met twee zetels de Tweede Kamer in. Henk Krol hebben we het dan over. Niet te verwarren met die andere Henk van Ingrid. Want die had zich deze keer wel teruggetrokken. De kiezer heeft gesproken. En het is niet anders. We hebben als PVV zwaar... Verloren. Verliezers en winnaars. Zij maken samen het politieke spel. Al vertaalt de een het verlies van de ander als winst voor Nederland. Want mensen, het is wel fantastisch nieuws dat de PVV vanavond zo verloren heeft. Jolande Sap was dat. Haar eigen partij werd meer dan gehalveerd, maar... Nou, ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Winnen, verliezen en daartussenin kon ook nog. Emiel Roemer, twee weken geleden nog omhoog gepeild, kwam op 15 zetels. Precies zoveel als waarmee hij was begonnen. Beste mensen, het is. Het is een hele rare avond, zo eerlijk moeten we zijn. Een rare avond, wat u zegt. De peilingen vormden wekenlang het hart van de campagne. En 12 september was daarvan een hinderlijke onderbreking. En ik heb uitdrukkelijk gezegd, er kan strategisch gestemd worden. En als dat gebeurt, zou de uitslag nog wat hoger kunnen zijn. En zo is maar net. Noem een glas half vol. En als je daarna zegt dat het half leeg is, dan heb je ook gelijk. Geen winst dus naar de flanken. Die ging naar VVD en PVDA. Volgens Diederik Samsom gaan we een vrolijke tijd tegemoet. De vrolijkheid waarmee Mark Rutte in het leven staat... en ook in de politiek staat, is volgens mij aanstekelijk. Ook voor anderen. Ja, dat wordt lachen, mensen. En kijk wie er als verkenner vooruit is geschoven om te kijken wat er kan. VVD-minister Henkamp. Pardon? Ik denk dat ze ontdekt hebben dat ik vroeger jarenlang bij de katholieke verkenners heb gezeten. En dat ze daarom dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn. Voor ook met deze uitslag toch een klus. Zonder de koningin dit keer kijken wie wel en vooral wie niet samen door één deur wil. Sommige partijen zeggen het al zelf. Wij hebben eh, verloren de verkiezingen, dan past die ook enige bescheidenheid. Hé, hey, daar hebben we de gepaste bescheidenheid weer. Die hadden we eerder gehoord. Ik denk dat onze bescheidenheid past. Dat zei Maxime Verhagen bij de vorige formatie. En zie waar die bescheidenheid het CDA gebracht heeft. De partij verloor dit keer 13 zetels. Beste CDA-vrienden, graag had ik hier gestaan... Met een betere uitslag. Een partij in worsteling en met een nieuwe leider... die misschien ook niet alles in huis heeft. Nou nee, ja, zeg, uh, charisma. Nou, uh, wat koop ik daarvoor? Camille Eurlings, die had charisma. Nou, moet je zien hoe hij het laatste half jaar... van zijn ministerschap gebruikt heeft. Charisma. We zijn de Partij van de Arbeid niet. Afijn, winnaars en verliezers. Het wordt vast een snelle formatie. Snel gelukt... Of snel mislukt. We zijn in de volgende fase aanbeland en u weet wat dat betekent. Ik vrees dat het door u en mij zo gehaten wordt. Radiostilte weer veel zal vallen. Radiostilte. Nou, als het aan ons ligt, gaan wij wel gewoon door met uitzenden. Tros, Radio 1. 19 minuten over 11 en nu luistert naar Troskamerbreed En aan tafel vanmorgen Tini Cox, de fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. En hij was ook tijdens de campagne de rechterhand van Emiel Romer. Uh, Hans van Balen, hij is de nummer 1 van de VVD in het Europese parlement. En zit uh, nou ja, veel in Den Haag, zou ik hem zeggen, om de boel hier ook in de gaten te houden. En uh, Adrie ja. Duivenstein, hij is uh, ja, PvdA-prominent, maar u bent bovenal... Uh, Wethouder voor de Partij van de Arbeid in uh, Almere. En Almere is een coalitiestad van welke partijen? Partij van de Arbeid, VVD, al heel lang trouwens, eh, CDA en eh, D66. En dat gaat? Dat gaat heel goed op zichzelf. Oké, okay, nou waar uh, mogelijk lessen uit te trekken uh, later in deze uitzending hierover. Ik begin even met Hans van Balen. Uh, uh, meneer Van Balen, vanuit de hele wereld was er aandacht voor de verkiezingen in Nederland. Ja. En vooral natuurlijk ook uit het Brusselse, uh, uit het Europese. De voorzitter van het Europese parlement, uh, Martin Schulz, heeft uh, heel enthousiast gereageerd en dat het een goed resultaat is voor Europa. En weer vertrouwen in Europa geeft. Uh, kortom, um, uh, Europa is blij. Uh, een beetje de indruk back to normal. Uh, is, is dat het beeld wat u deelt en het beeld wat ik juist schets? Nee, ik vind dat eigenlijk uh, een raar beeld, want... Mark Rutte is de afgelopen twee jaar heeft hij uitstekende de Europese Raad gefunctioneerd. De banden met Merkel waren en zijn goed. Met Cameron in Groot-Brittannië, met Sarkozy destijds in Frankrijk, maar ook. Met Hollande heeft hij een goede verhouding. Dus de VVD, of in ieder geval de mensen die namens de VVD opereren... hebben dat ook de afgelopen twee jaar kunnen doen. De ketelmuziek maar... van, ja, ja. van de PVV is natuurlijk altijd vervelend geweest. Omdat sommigen zeggen, ja, zitten die dan in een coalitie of in, in het kabinet? Dus dat is lastig uit het Polen-meldpunt. Waar ik heel duidelijk heb gezegd, ik vond vulgair. Ik vond het een slecht verhaal. Waarvan Mark Rutte zich overigens niet stagiert. Nee, maar die had die rol van premier. Dat is natuurlijk een andere dan ja. die en van mij. En dat is in Brussel maar, ook goed. Dat was lastig uit te leggen. Wat je nu ziet is dat uh, de Nederlandse bevolking... heeft niet zozeer gekozen voor meer Brussel. Nee, alleen die hebben gezegd... er zijn andere uh, punten voor ons belangrijk... Uh, van de economie en werkgelegenheid. Dus uh, ik ga ervan uit... maar ook de contacten met de PvdA zijn eigenlijk in Brussel altijd goed geweest. Ja. Ook in Den Haag met Timmermans en ondergetekende en anderen. Dus daar kun je wel uitkomen. Ja, maar u snapt het punt dat in, want ook, ook de, kranten die zich heel, de internationale kranten... die heel erg veel berichten over de Europese Unie... die hebben het allemaal op de voet gevolgd wat hier gebeurde. Ja. En die zien het toch wel degelijk als een pro-Europese uitslag. Hoe je het moet zien is dat het gezeur van de ketelmuziek van de PVV... wordt minder belangrijk. Die partij heeft flink verloren... Uh, en dat is winst, want uh, ik heb er veel last van gehad, maar niet alleen ik alleen. Ja, vindt u dat, wanneer u heeft over de PVV, die uitgesproken anti-Europa was... en waar de VVD zich aan verbonden had voor twee jaar. Als u het over ketelmuziek heeft ten aanzien van Europa, bedoelt u daarbij ook de SP? Want de SP is ook heel kritisch over Europa. Ja, maar je mag heel kritisch zijn over Europa. Ja. Dat is geen schande. Sterker ja. nog, dat is ook verstandig. En uh, Dennis de Jong, uh, de, de voorman van de SP in het Europese parlement... richt zich op bijvoorbeeld MKB. Nou, daar kunnen we best zaken mee doen. Oké, okay, dus dat, dat valt, valt wel mee qua SP. Meneer uh, Cox, uh, ja, kunt u zich voorstellen dat Europa enthousiast is over, over deze uitslag... omdat het toch pro europese is en minder anti, wat een beetje gevreesd werd? Nou, ik denk dat Martin Schulz enthousiast is. Nou, Martin Schulz is altijd enthousiast voor alles waar... Waar Europa in, in, in zijn opvatting positief voor de dag komt. Dan... Is een sociaaldemocraat, hè? Nou, maar hij is, het is een sociaaldemocraat, maar het is vooral de voorzitter van het Europees parlement. En ik zelf beschouw het Europees Parlement. Met excuus aan, aan Hans van Balen ja. en al die andere goede Nederlanders toch maar vaak als een beetje als een fanclub van Europa. Van, en dat vind ik niet zo goed. En ik denk dat de, de VVD daar ook niet aan meedoet en de SP ook niet. Er is geen enkele reden om als je voor Europese samenwerking bent... om dan te, te vergeten dat je kritisch zou moeten zijn... Eh, naar bepaalde ontwikkelingen. Dus u begreep ja. het enthousiasme in de buitenlandse kranten niet? Nee, ik denk ook dat het, dat het beeld... Ik heb, wij, de, ook de SP heeft hele internationale pers over de vloer gehad... net als andere, andere partijen. En in het buitenland bestond een beetje het idee van... nou ja, als het hier een beetje verkeerd afloopt... dan gaan ze uit de Europese Unie. Dat is natuurlijk ja. geen één partij behalve verkeerd Wilders... en die niet eens echt die zeggen dat we uit de Europese Unie moeten. Dat is een krankzinnig voorstel. Ja, over my dead body, hè, daar schokken ze nog. In Brussel. Nou, waarschijnlijk, om, waarschijnlijk omdat dat de enige, de enige zin is die ze, die ze, die ze verstonden. Maar eh, ik denk dat de, de, de, de drukte die in het buitenland gemaakt is... over wat er hier over Europa aan de gang was, dat dat een beetje bizar was. Het is ook vreemd dat ze, zoals Hans van Baan ook zegt... de andere onderwerpen die hier echt relevant waren... dat daar erg weinig over bericht is in Kazachstan en in Japan... en in China ja. en in maar Amerika. Het, het, ik denk voor een heleboel mensen is relevant geweest. Gaat Wilders... Winnen, hè, want die mm. wilden dat thema negatieve uh, thema weg uit Europa, weg uit de munt MuntUnie, gewoon weg. En je kunt zeggen dat de bevolking daar geen trek in heeft gehad. En dat is positief, want dat is nogmaals, dat zijn bijgeluiden die niks mm. niet helpen. En het is ook gewoon grote onzin dus, geweest. Dus het maakt uw werk een stuk makkelijker nu. Nou het die maakt verbinding werk met de denk er Dat er je is. niet steeds hoeft uit te leggen dat Wilders niet meedeed aan de Europa uh, afspraken. En dat wij dus met bijvoorbeeld andere partijen in de Kamer zoals de Partij van de Arbeid, uh, op Europees gebied... Uh, afspraken maakten in de Tweede Kamer. Ja, maar goed, ik snap wel dat als je daar een constructie mee hebt... dat de regering overeind kon blijven staan met de PVV die anti-Europa was... dat dat lastig was uit te nee, leggen. Nee, maar dat, dat was ook zo. Ja. Dat geef ik toe. En dat maakt het leven dus makkelijker. Ja, Adrie Duivenstein, ook ten aanzien van Europa misschien... of, of nog een bredere uh, gedachte terugkijkend? Nou ja, ik denk dat die, uh, die anti-Europa-agenda... zowel van de SP als van, uh, van Wilders, die, uh, die heeft het gewoon niet gehaald. Dat ja. kunnen we gewoon met elkaar constateren. En het is, ik ben het er niet mee eens dat Europa geen rol heeft gespeeld. Ik denk dat bij een hele grote groep mensen wel degelijk... Uh, die ticket een rol gespeeld heeft of het onderwerp een rol gespeeld heeft... in de zin van waarom moeten we op deze... Uh, Manier, zeker van Wilders. Waarom moeten we op deze manier tegen Europa zijn? Het was natuurlijk een ongelooflijk cliché wat er iedere keer gecreëerd werd. En ik bedoel, als ik, als ik naar Europa kijk, bedoel, Nederland kan helemaal niet zonder Europa. Dus die hele discussie is, een, is, is in zekere zin een onzinnige discussie. Hoogstens kan je, kan, je, kan, je, kan je met elkaar het debat aangaan over hoe ver moet je Europa in? Dat is, dat is een relevante discussie. Maar Europa zelf en Nederland, dat hoort gewoon bij elkaar. En het enige wat je, wat je, wat je zorgelijk kan vinden. En in die zin is het prettig dat die stilte nu gaat ontstaan rond Europa. Want dat zal gaan gebeuren. Het enige wat je zorgen kan vinden... is dat blijkbaar vrede en veiligheid... blijkbaar zo naar de achtergrond zijn ja. verdwenen. Dat waren de pijlers van Europa. Ja. Ja, maar wat toch, je, wat je nu ee... ziet... En, en dat zal ik ook want tegen mijn goede vriend Guy Verhofstadt zeggen. In België had je, heb je het cordon sanitaire. Ze doen dus met een aantal partijen geen zaken. Wilders heeft niet helemaal aan tafel gezeten... maar er heel dichtbij... En dat betekent hij is verantwoordelijk geworden en is weggelopen. En ik vind echt dat de gedooggondssoussier heeft, heeft ervoor gezorgd dat Wilders dus nu. Teruggevallen is. teruggevallen Anders was hij veel groter geweest. U maar... zei net, meneer Duistein, dat er nu stilte zal ontstaan ja. rond het thema ja, Europa. Absoluut. Maar dat is maar helemaal de vraag natuurlijk. Want deze week uh, uh, werd bekend dat Griekenland misschien een derde lening nodig heeft. Ja. Nou, Rutte heeft daarvan in de campagne gezegd, dat gaat niet gebeuren. Samson zegt juist, dat kan je niet uitsluiten. Ja. Daarmee heb je meteen natuurlijk toch wel al een twistappel tussen twee partijen die het samen moeten gaan doen straks. Dus zo stilte op het, op het thema Europa? Nou, Stilte kan je ook interpreteren in de zin van dat we allemaal wat rationeler worden. En dat de massverhoudingen zo verdeeld zijn dat de hoofdstroom uiteindelijk gewoon pro-Europa is. En natuurlijk komt Rutte op zijn standpunt terug. Of komt er een nuancering op het standpunt zodanig dat Rutte dat weer kan, kan uitleggen. En dat betekent dus dat we met z'n allen ver gaan met Europa. Ik bedoel, het is ondenkbaar dat Nederland zich isoleert in die, in die, in die, in die Euro Europese kaart. Dus ik verwacht... Nogmaals, met, met hier en daar wat omgekeerde ketelmuziek. dat we wel degelijk nu gewoon, als het goed omgekeerde is. Omgekeerde ketelmuziek is stil. Ja, maar. Ik denk dat uh, wat, uh, wat Duivestijn nu zegt. dat dat uh, misschien in Almere gedacht wordt. maar in Den Haag zeker niet. Er komt heel veel drukte over Europa. Er moet ook heel veel drukte over Europa zijn. We hebben er nooit over zoveel, geld, uh, zoveel geld en, en, en zoveel, uh, zoveel beslissingen uh, onderhanden gehad. Als, als, als nu. Uh, dus we gaan de komende maanden alleen maar over Europa ja. praten, volgens mij. En dat is maar goed ook, want ja, dat heeft dat heel dat veel met Nederland te maken. En de uitslag, de uitslag is, is dus niet zo, zoals in Brussel wordt gedacht... dat de Nederlandse bevolking heeft gezegd... We veel meer Europa hebben, dat nee. is we niet gezegd. We moeten veel meer soevereiniteit overdragen, dat is niet gezegd. De kritiek die er terecht is over, laten we zeggen, het steunen van allerlei lidstaten die nog steeds moeten hervormen, hè, die vaak niet ver genoeg zijn gekomen met hervormingen, dat zit nog heel diep bij de bevolking. Ja, maar we zijn geen passen meer. de politiek hey, hoeft het niet meer zo te zijn dat Europa leidt tot grote impasse. Dat betekent, je gaat op een, inderdaad over een normale manier ja, discussiëren ja, wat belangrijk. je moet doen. En dat, dat is winst, ja. uh, maar we moeten niet doen of er geen verschillen zijn. Nee, nee, nee, want de nee, verschillen tijdelijk. zijn nee, er. Ja. De verschillen tussen Partij van de Arbeid en VVD zijn natuurlijk wel behoorlijk groot. Uh, een, noem eens een, een beer die op de weg zou kunnen gaan staan ineens, een Europese beer. Nou, oh, dat is bijvoorbeeld inderdaad steun aan zuidelijke landen, waaronder ja, Griekenland. Dus de, die derde Alleen, dan zeg ik, uh, Plastek, de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, de jager, de minister van Financiën en Rutte, de premier, hebben... Tot nu toe goed samen kunnen werken ja. op dat terrein. Ja. Dus ik heb geen enkel idee waarom ze er nu niet uit ja. zouden komen. Maar dat is wat ik zeg. Komen ze wel uit. Denk dus Tine ook dus, dus, dus, lacht een beetje. Ja, ik, ik, ik, ik moet vooral lachen. Ik las van, vanmorgen de Volkskrant. Volgens mij alle columnisten die schreven: van uh, in de trant van de kiezer heeft uh, P van de A en VVD veroordeeld tot regeringssamenwerking. En hier hoor ik. Uh, van Walen en Duiven zijn ook al praten of we die regering we de, ik, ik zal u nieuws me geven, we, we, we, we, we we geven. Een we moment daar. Ik zal u nieuws nieuwsflits. Nieuws die uh, regering komt die er helemaal niet. Er komt geen regering van VVD en P PvdA. Natuurlijk komt die er niet. We zijn ongemerkt al in het onderwerp formeren. Ja, door. Toch even, de, de nieuwsflits niet, ging, was zo kort voor mij dat ik hem nog een keer wil horen. We hebben twee partijen die tegenover elkaar staan en stonden. En die zijn nu allebei winnaar. En verder hebben we ongeveer een we hebben een herverkaveling een beetje van de stemmen op, op links en op rechts gehad. Dus uh, dat er nu onderhandeld wordt tussen twee grootste partijen lijkt me heel normaal. Maar nou. als die twee partijen met elkaar in één kabinet gaan zitten... dan tekenen ze zo een vrijbrief voor andere partijen om daarna met buiten aan de haal te gaan. Dus Want u gaan zult de niet, Partij doen. van de Arbeid leeg gaan eten als zij dan, met samen ja, met de VVD maar, maar, gaan. Ja, maar ik hoop, ik hoop en ik verwacht ook niet dat het gaat gebeuren. Ik ken uh, Diederik Samson samen met Adrie Duivenstein uit de tijd... dat we pleiten voor meer uh, linkse samenwerking in een ander Nederland. Ik geloof helemaal niet dat Diederik Samson van zijn geloof was vallen. Dat is een linkse sociaaldemocraat. En die wil liever over links regeren dan met zijn ja. grootste opponent, eh, Mark. Oh, ja, hij gebeuren. heeft in eerste instantie natuurlijk al wel ja. gezegd... ik wil de SP er graag bij. Mark Rutte heeft in de campagne, maar hij heeft het gisteren ook nog een keer herhaald, gezegd... dat wil ik niet. Kijk, het lastige is Hans natuurlijk dat de kiezer niet heeft gezegd... VVD en Partij van de Arbeid moeten er geen voor. Nee, die hebben voor Rutte ja. of voor Samson gekozen. En je zit nu met het feit dat als je ziet hoe de verkiezingsuitslag is... Eh, dat je door het midden zal moeten en dat de twee grote partijen... Eh, op basis van vertrouwen. Dat zie je ook overal, maar dat is echt zo. Als Rutte en Samson elkaar vertrouwen, kunnen ze heel ver komen. Ja. En dan kunnen ze ook uitleggen aan de kiezer... Eh, dat het niet anders kon. Maar, maar we het zijn helemaal anders. anders. Het kan natuurlijk anders. Natuurlijk kan je ook een, een centrum-links-kabinet hebben... met CDA, D66, Partij van Arbeid en SP. Dat is zelfs stabieler dan die andere combinatie... van VVD en Partij van Arbeid. Dan heb je in twee kamers heb je een stabiele meerderheid. En ik blijf het een enorme stap vinden... als Rutte nu gaat zeggen... nou ja. Uh, net voor de verkiezingen vond ik de PvdA nog gevaarlijk... en lood hem ijzer mm -hmm. met de SP. Maar nu kruip ik mee in het kabinet. Ja, en soms kan dat ook niet ja, dat In is uw dat opstelling is... zou dan de VVD grootste partij geworden buitenspel staan? Ja, dat gebeurt geregeld dus in Nederland. We, ja. Zolang als ik in de politiek zit... Het begon met een L. En het de is daarna de, in, de in 2003 won ja. Wouter Bos. En die ging in de oppositie... in 2006 won ja. de SP... en die ging in de oppositie vrij normaal in Nederland. Ja, maar, het is, als ik één ding nog mag zeggen over die, die, dat de kiezer iemand tot iets veroordeeld heeft. Nee, de kiezer heeft gedaan wat hij moet doen, kiezen. Ja. En kiezen is niet zeggen, we gaan allemaal die kant op of die kant. Nee, we hebben een splitsing gekregen in, in, in de politieke opvattingen. Een groot deel wil linksaf, een groot deel wil rechtsaf. en een. Aanzienlijk deel 20% zegt, nou, wij zouden over beide kanten kunnen gaan. En daar moet de politiek vervolgens mee gaan handelen. Maar niet zeggen, ja, de kiezer heeft ons tot iets verplicht. Dat is al te makkelijk voor politici. Die worden goed betaald om nu, nadat de kiezer gekozen is... zelf een beslissing te nemen. Adrie Duivenstein. twee dingen wat dit betreft. U was Tweede Kamerlid voor de Partij van de arbeid onder Paars. Dus u bent ervaringsdeskundige of Paars bijvoorbeeld kan... En het tweede is, dat element, neem dat dan maar meteen mee... U heeft inderdaad met Tini Cox in 2010... Ik dacht dat het veel langer was geleden, maar het is maar twee jaar geleden... een, een pleidooi gedaan voor uh, samenwerking, uh, Partij van de Arbeid, SP... en kom, hoe heet die andere partij ook alweer? Nou, en... GroenLinks. Ja, sorry, ik ben er even vergeten. En, uh, maar goed, uh, uh, dus, uh, nou ja, ik wou tot een vraag komen, dat lukt nu even niet. Nee, maar... Wat is In hoeverre uw gaat die samenwerking uh, nu ook op? Ik denk dat nou, hij dat wil vragen. Dat precies, ja. Er drie opmerkingen. De eerste is dat het stelsel helemaal niet is toegesneden op de uitslag. Het is natuurlijk krankzinnig, want Cox heeft gelijk. De kiezer heeft gesproken: we gaan voor links of we gaan voor rechts en verdorie, nou moeten we dus op de een of andere manier blijkbaar... want ze wordt het geïnterpreteerd ja. ook... moeten we dus blijkbaar, of zijn we tot, naar het midden veroordeeld. En dat, dat, vind ik, dat vind ik jammer. Dus ik vind nog steeds, een, uh, of opnieuw, een stelseldiscussie interessant. Bedoel, die, want dat is de frustratie die de kiezer iedere keer heeft. Ja. Vandaag zeggen we dit, en morgen moeten we gedwongen in die middensamenwerking andere dingen gaan vinden. Mag ik heel even op die stelsel, ja. dat, dat stelsel wat u zegt? Deze week werd op Twitter geopend, twee winnende partijen... waarom zouden die samen moeten? Waarom zouden ze niet ieder een eigen programma formeren... Ja, en kijken wat dat, dan bij de Tweede uh, Kamer dat, aanslaat? Dat, dat, zou zou dus, een... dat zou ik dus heel interessant vinden. Ja, want de, de, de, de VVD moet nu een ongelofelijke stap... richting Partij van de Arbeid gaan maken... Om, uh, om te kunnen samenwerken met de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid kan het zich niet veroorloven... om dus nu afstand te nemen... Van van een aantal standpunten die zij hebben ingenomen en, uh, en die zal die zal naar mijn gevoel inderdaad die, die, ja, die wordt ongeloofwaardig als, als, als, als er niet echt een hele intelligente synthese wordt gemaakt dan wel dus het is inderdaad interessant om na te denken over de vraag van kunnen we op een andere manier tot een formatie komen ja. dan uh, ja. dat klassieke middenzoeken dat, dat ja. is dan over het stelsel maar een balen kort daarop er ja. zal een stabiel kabinet moeten zijn wat vier jaar uitzit ja. met partijen die uh, kunnen besturen die dat ook hebben aangetoond. Want je kunt geen experimenten op dit moment je veroorloven. En natuurlijk, wanneer men er niet uit zou komen, Partij van de Arbeid VVD, dan moet je verder kijken. Maar ik denk het beginnen dat deze partijen krijgen, kan het. Het Kamp zal daarover rapporteren. Rutte en Samson moeten dat ook ja. echt willen. Uh, vind ik een goede zaak. Maar dat niks vast ligt, hm, dat is duidelijk, natuurlijk. Maar, maar het, het blijft toch hè, toch niet erg, uh, merkwaardig. We hebben een polariseerde verkiezingscampagne gehad. Daar is niks mis mee, want dan weten de mensen van, als je met die partijen gaat, krijg je ongeveer dat en met die partijen ongeveer dat. En de dag na de verkiezingen zeggen we ja, kiezer, nou heb je een fout gemaakt, want dan heb je ons veroordeeld dat we met elkaar gaan samenwerken. Nee, maar de uitslag is niet gepolariseerd, hè? Nou, dat, nee, maar de uitslag is, is zo dat er meerdere varianten mogelijk zijn. Er is een een, een kabinet uh, uh, Sociaaldemocraten-VVD. Dat is mogelijk. Heeft problemen in de Eerste Kamer, maar in de Tweede Kamer zit dat goed. Er is dus een Centrum-Links-kabinet uh, mogelijk. Je kan nog wat varianten van wat meer partijen erbij of wat minder partijen erbij. Je kan over gedoogconstructies praten, maar dat politici dan makkelijk in. Mm -hmm. in, in, in, in, in de, de, de, de krimp, oh, moet je zeggen? In, kramp. In de kramp schiet er, dan, dankjewel, Harry. Ja, ja, ik hoop je. Van, nou ja, dan moeten we met elkaar gaan samenwerken. Maar wie schiet er nou ik denk, in de ik maar een, een moment, nou, ik denk kramp? Ik, ik denk aan de kiezers op Partij van Arbeid, SP, maar ook de kiezers op de, ja. op de VVD. Dat die denken, hoe kan dat nou toch? Ze zeiden voor de verkiezingen echt waar, van die, die deugt niet. En die ander zei, nee, ja. nee, die is gevaarlijk. Van, en is het nou is, nou is, is wel het groot verschil. He? De VVD heeft niet gezegd, wij gaan niet meer de PvdA regeren. Nee, maar het is, wel, het is wel goed, meneer Van Baden, Omdat dat is, hoe kan. Socialisten uh, was het toch. Waren ja, toch wel hoe een, kan de, de VVD aan, het aan de kiezer uitleggen... dat de SP en Partij van de Arbeid, citaat Mark Rutte... lotum oud-ijzer is, ja. en dat we, we, hè, we is dan de VVD... We het socialisme en ook het socialisme van den uil niet meer terug willen... reden op uh, het laatste congres van de VVD op 25 augustus. Hoe leg je dan uit dat Mark Rutte gezellig met Diederik Samson verder in het leven gaat. Dat zal uit te leggen zijn als er een goed regeerakkoord ligt. Waarbij de Partij van de Arbeid een aantal punten heeft te zeggen... die hebben wij kunnen binnenhalen en de VVD ook. Waarbij je dan zou je zeggen dus dat niet, moet een uitruil zijn. Dan nee, ga je niet verwateren je in je Je moet niet te, uh, tot compromissen komen die niemand meer begrijpt. Uh, en we zitten in een hele strakke economische crisis. We zitten nog steeds ook in een euromuntcrisis... Uh, en dat betekent dat je niet uh, nog eens een uh, driekwart jaar... of zoals in België misschien wel een jaar gaat zitten formeren. Maar het zal blijken. Kijk, we zien eerst wat, wat Kamp zegt. Als dan Partij van de Arbeid en VVD met elkaar gaan praten... dan zullen we kijken of dat lukt. Adrie Duivestein. Ik zie twee problemen. Als we terugkijken naar Paars 1, was er een soort idealisme... Uh, in de zin van een uh, agenda hè, die Partij van de Arbeid en uh, VVD gemeenschappelijk hadden... om gewoon ook letterlijk en figuurlijk met elkaar aan de slag te gaan. Inclusief D66. Dat was een interessante uh, politieke periode. In Paars II werd het een uitruil, uh, een zakenkabinet zou je kunnen zeggen. En dat, dat had een enorme leegte. En dat is toen natuurlijk ook ongelooflijk afgestraft. Hè. Het grote probleem van dit moment is dat zowel bij het kabinet... waar Tini Cox het over heeft, als bij... VVD, Partij van de Arbeid, dat als het ware geen, uh, geen idealistische agenda... Uh, ja, vanzelfsprekend is. Want, want die agenda nou zeggen bij de VVD is op dit moment niet meer aanwezig... maar ook niet bij de Partij van de Arbeid. Tegelijkertijd als we kijken naar de andere combinaties zien we een CDA... Die gewoon helemaal plat gegaan is. En die dus nauwelijks weet waar ze staat op dit moment. En eigenlijk een hele rechts behoudende koers gevoer, uh, gevoerd heeft, waar ze afscheid van moet nemen. Een GroenLinks. Wat, wat, wat, wat, wat eigenlijk niet meer existentieel ja. is. Dus wat is nou die gemeenschappelijke, wat zijn de idealen onder een samenwerking? En je moet er niet aan denken dat het dus weer een zakenkabinet gaat worden. Mag ik er nog één probleem aan toevoegen? In de periode paars was er geld. In deze periode is er geen geld ja, om maar te dat, dat kan ook een interessante eh, motor zijn van vernieuwing. Het is de, het zoeken naar andere bondgenootschappen. Eh, het is bijvoorbeeld de burger in de eh, burgerparticipatie. Dus andere modellen. Die, die, ja. die zouden wel degelijk hè, gebruikt kunnen worden in een periode zonder, ja, laten we zeggen, ja. met minder economisch. Euh, ja, ja, maar, het feit maar we hebben bijvoorbeeld nog even. Punt 2. klossen ja. het geld tegen de plinten aan. Ja. Dat is een slechte zaak geweest. Van alles af Het is, was prettig dat er geld ja, was. Bij maar mij nu. thuis niet hoor. Maar goed, ga door. <laughs> Oké. Okay. En nu is er inderdaad geen geld. Dat kan ook binnen het werk. Je zegt hoe kunnen we dan de beste dingen doen. Ja. Uh, en nogmaals, dan moet je dus niet ideologisch zijn. En punt 2. Is, het is een crisis en dat verbindt ook... Ik zit, ik, ik zit met, met, met verbazing ik uh, zie uh, het. Naar, naar Hans te luisteren. Uh, We kennen elkaar en ik, uh, ik mag hem graag. Maar hij staat al bekend als gewoon een stevige... Ja. een stevige uh, VVD'er... en die nu bijna met een verdiende nee. blik in zijn ogen... zit te praten over samenwerking met nee. de Partij van ja, dat is, nee. Even, nee, even, even later. Als ik even maar afmaak Hans... Als PvdA en VVD met elkaar gaan samenwerken... wat ik dus geloof dat dat niet gaat gebeuren... dan wordt het dus inderdaad, weet je wat... dan mag de VVD doorgaan met de marktwerking in de zorg... Maar dan doen we ook iets aan die hypotheekrente aftrek. Dan mag er bezuinigd worden op de sociale werkplaatsen. Maar dan doen we er 1% voor de allerrijkste bovenop. Ja. Dat was zo'n kabinet als Balken, En dan waar je allemaal dingen afspreekt. Van jij krijgt wat en jij krijgt wat. De kiezer begrijpt er helemaal niks van. Want die dachten, ja, maar het, we waren toch allemaal voor of tegen dat soort punten. En dat betekent dus dat het een zieloos kabinet wordt. En in de Eerste Kamer krijgt dat kabinet een probleem. Dat allerlei partijen die daar nodig zijn voor de ja. meerderheid. Die zeggen, ik wil ook iets hebben. Ik wil ja. ook iets uitruilen. Een kabinet waar, waar, waar ik het over heb, over Centrum Links. Dat is geen droomcoalitie. Maar ik zie vooral mogelijkheden bij het CDA. Want Adrie Duivenstein heeft gelijk... dat de CDA natuurlijk zwaar onderuit is gegaan. Maar het CDA heeft al enkele maanden terug... een nieuw beginselprogramma opgesteld... waar het woord compassie weer in voorkomt... waar christelijk weer iets in betekent... waar uh, barmhartigheid in voorkomt. Dat zou uh, passen bij in ieder geval bij mijn partij zal ik zeggen... en eigenlijk ook bij de Partij van Arbeid... een D66 moet de keuze maken. En maar deze D66 is voor een rechtse coalitie niet nodig. Dus die kan ook relevant worden in ja. zo'n coalitie. Ja, maar D66 heeft al gezegd... wij gaan niet een ja. linkse meerderheid ja. Maar D66 helpen. heeft in het verleden vaak iets gezegd... maar ik denk ja. uh, dat op het moment dat dat de enige mogelijkheid is... voor D66 om in de regering te komen... Dat heel ja, goed zeggen. te praten is ja. met uh, Pechtold en met ja. Schouw... en met, uh, met andere... Ja. Ja, Eén dingetje, dat kan Hans van Baden dat dat meteen ook meenemen in zijn reactie... Uh, uh, Adriaan du Duivenstein, u zei net ook even, hè, we hadden het over Paars 1... en dat, dat was uh, echt iets nieuws en er was een ideaal en een visie lag aan ten grondslag. Uh, u noemde ook zo even dat uh, bij de Partij van de Arbeid... Uh, de geloofwaardigheid eventueel op het spel kan staan... bij een aantal standpunten, ja. uh, als ze die uh, van tafel zouden schuiven. Even voor, voor het idee, aan, waaraan denkt u dan... ten aanzien van die standpunten in overleg met een VVD... Nou, bijvoorbeeld uh, uh, het hele fenomeen van marktwerking in de gezondheidszorg. Dus wat Tini Cox ook noemt. ja. Uh, maar je zou eigenlijk het hele fenomeen van marktwerking in, uh, in het maatschappelijk middenveld uh, kunnen noemen. Dus uh, ook als het gaat om de corporaties, dus als het gaat om het wonen, of als het gaat om de gezondheidszorg, uh -huh. of als het gaat om een aantal andere uh, instituties. De rol van de staat, uh, de rol van de overheid. Uh, het feit, kijk, de VVD, die, die, die, die heeft een agenda waarbij de, uh, de, waar, waarbij de overheid zo klein mogelijk moet uh, worden. Die, die overheid wordt bijna teruggebracht tot, tot, tot politieagent, Dus eigenlijk altijd eh, regressief optreden in de richting van de burger. Ik bedoel, we kunnen niet genoeg straffen tegenwoordig eh, in allerlei vormen. Eh, en, dat is, en die agenda kan de Partij van de Arbeid natuurlijk nooit steunen. Wij willen natuurlijk toch dat die positie van de staat, van de overheid... dat die weer betekenis krijgt, dat die overheid ook handen en voeten krijgt. Want die, die is ontmanteld. Nou, dat zijn naar mijn gevoel hele belangrijke punten. enthousiasme voor een uh, PVDA-VVD-kabinet wordt... hoe langer, hoe minder nou, het, in dit het, uur, als ik het nou, zo het hoor. interessante zou... Kijk, dus naar mijn gevoel zijn, de, zijn de, de, de, partij, de VVD en de Partij van de Arbeid kunnen alleen maar met elkaar aan de slag... Als, daar aan, als het niet een uitrol is, maar als het een inhoudelijke agenda is... waarin een synthese gezocht wordt mm. tussen die verschillende standpunten waarin dingen samen gaan. Ja. En dat kan dus niet zijn anti-overheidshouding. Nee, maar luister, onder uh, Wim Kok... is uh, de marktwerking, laten we zeggen, echt ingezet. Volgens mij was Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Dus met andere woorden... Maar die uh, had zijn ideologische veren ja, weggegooid... en maar het Mark Rutte zei definitie. dat Diederik Sams ja, weer had opgeplaatst. Nee, maar, nee, nee, maar laten geen marktwerking nou zijn. Uh, Het gaat ook niet, zeg ik tegen de heer Koks, over verliefdheden. Hmm. Uh, het beeld van mij als... als ja, de VVD'er is een andere dan dat van u. Maar ik kan wel praktisch met u of met meneer Duivestein zaken doen. En dat geldt voor, voor, voor beide groepen. Behalve als je zegt, we moeten het over de fundamenten van de staat. Over de fundamenten van Europa. en zo, hè, zo wezenlijk eens zijn, dat zal niet gebeuren. Maar waarom kan je niet principieel goed samenwerken? Dat is gebleken in het verleden. Ik zie het ook in andere landen om ons heen. Maar het zal nu blijken, hè? we gaan een proces in, of het lukt... Maar dan gaat het natuurlijk wel om de vraag of bijvoorbeeld de VVD afstand wil nemen... van de gedachte dat je helemaal niks aan hypotheekrenteaftrek wil doen. Gaat dat ja, om de vraag... Mag ik even, geef dan eens antwoord op, Hans van Balen. Nou, ik onderhandel niet voor de nee, VVD. Maar nee, maar gewoon voor de beeldvormen. Hoe dat... nee, je kan advies is, geven. Advies je zult advies geven ja. Als twee voorzitters van die partij, of twee leiders van die partij... zou je moeten zeggen, waar zijn we het eens? Dan heb je op die gebieden hoef je ook geen weg te voeren. Waar zijn we het... Nou, praktisch. Marktwerking bijvoorbeeld. In het ene ja. ziekenhuis wel, in het andere niet. Is nee, dat Nee, maar je moet zeggen van hoe ver moet marktwerking gaan. Het is, de VVD heeft nooit gezegd dat je een volledige hypotheek. marktwerking moet hebben. Nee, de dus de het is even tot de hypotheekrente aftrek. Oh ja, hypotheek, sorry. Maar zo het niet. Een een stap zo stap een verder. Nee, maar met dit punt even, de hypotheekrente ja. aftrek. Want er is altijd het H-woord, daar uh, loopt iedereen is, altijd rood uh, van aan bij de VVD. Er is dus in het zogenaamde Kunduz-verdrag uh, of akkoord is iets gedaan in hypotheek aan de Ja, maar dat is niet genoeg. Nou ja, dat zal blijken in onderhandelingen. Uh, of dat niet genoeg is, maar de VVD vindt het wel genoeg. Ja. Dus het is toch krankzinnig dat, dat, dat laten we zeggen, mensen die uh, multimiljonair zijn... Uh, ongestraft, ja. alles kunnen... Uh, en eh, dan, dan is we weer de villa-belasting. Nou ja, laten we nou even praktisch kijken hoe het met de huizenmarkt... Ja, maar dat is praktisch. Uh, dat is uw specialisme. Hoe dat daar verder moet gaan. Uh, en dan zeg ik, laat nu hen onderhandelen. Laat ook niet iedereen vanaf de zijlijn dingen roepen. Daar is de Partij van de Arbeid altijd in het verleden te goed in geweest. Met werkgroepen die een politiek leider onder druk zetten. Laten ze als dit de uitkomst is van de verkenning van Kamp... maar is gewoon met elkaar gaan praten. U bent heel pragmatisch eigenlijk. Ja, dat ja. U zegt, er zijn gewoon problemen, die gaan we gewoon heel pragmatisch ja, en oplossen. Het land is net... in grote problemen, de Europese Unie, de wereldeconomie... dus we hebben helemaal geen mogelijkheden om ideologische strijden ja, uit te voeren. Maar goed, kun je, kun je problemen uh, uh, oplossen, vraag ik dan aan Tini Cox... zonder daar een ideologie bij te hanteren. Ja, je me, je, je, je, je beslist bij... iets vanuit een bepaalde ja, maatschappijopvatting. Lijkt me, lijkt me echt onzinnig. We hebben een verkiezingscampagne gehad, nog een keer, die was, was in ieder geval duidelijk. En we hebben ooit een kabinet zien vallen over reiskostenforfait en niemand wist waarom dat dat was en of dat erg was. Nu hebben we duidelijk gezien dat links een bepaalde optie had van op een bepaalde manier uit de crisis te komen en rechts had een bepaalde, een bepaalde optie. Daar hebben we het alsmaar over gehad. Daar zijn harde woorden gevallen. En mijn partij is met die, die linkse optie genoemd het was een ramp voor de, voor de maatschappij en een bedreiging voor het vaderland enzovoorts. Maar we waren volgens de minister-president ook ongeveer hetzelfde lotomhoud. Hij is als het ware zijn woorden met de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid en de SP hebben stevig geworden over de VVD eh, gesproken. En we hebben steeds met z'n allen gezegd... je moet deze kant kiezen of die kant. Er zijn ja. er een paar partijen die houden een middenoptie open. Dan is het volgens mij voor de kiezer voor de kiezers, want er is niet één kiezer, voor de kiezers... onbegrijpelijk dat de dag na de verkiezingen wordt gezegd... nou ja, u hebt wel gekozen, maar dat gaan wij niet ja, doen. Want wij, dit... gaan, wij gaan alles bij elkaar voegen. Dus alleen als het een... Ik kan, ik kan het me voorstellen als een fatsoenlijke geste. Twee winnaars die gaan eens praten met elkaar. Verschotverrekening in 2006 werd er ook even gepraat met de SP... Maar vervolgens werd hij gekozen. Ja. Dus u denkt dat dit gewoon een beetje... dit is een beetje Het voor kan, de niet, buren, werken, nu het kan niet werken of een, van, nou, de twee, ik, of een ik... van de twee moet van zijn geloof afvallen. Nee. Ik ken Diederik Samson eh, lang genoeg om te weten... dat hij dat volgens mij niet gaat doen. Ik heb veel vertrouwen dat hij nee. vasthoudt aan zijn programma... en aan zijn opvattingen. En ik denk dat Mike Rutte, die inderdaad vriendelijk... en aardig tegen iedereen is, maar die gaat ook niet van zijn geloof afvallen. Ja, u zet, u zet nee, even, dat, nee, even, even om dit punt te markeren. U kent uh, Diederik Samson goed... en die gaat niet van zijn geloof afvallen... Waarmee u hem eigenlijk politiek indirect uh, vanuit de linkerhoek, de SP... behoorlijk onder druk zet, ja. nu reeds, hè? Ja, maar we hebben voor de verkiezingen Nee, maar geen antwoord is? Nou, ja, ja hoor, onder druk zetten in die zin, maar onder druk zetten... dat. Samson in de hele campagne, net als Roemer, heeft gezegd... onze twee partijen staan het dichtst bij elkaar. Als het kan, gaan wij proberen daar zoveel mogelijk uit te halen van onze optie. Dat is een redelijk aanbod aan de kiezers geweest. Dat is niet afgestraft. De SP is gelijk gebleven. De Partij van Arbeid heeft de stemmen van GroenLinks opgehaald. En links is ongeveer gelijk gebleven. Die optie lag op tafel. Ja. En dan is het logisch dat mijn partij tegen Samson zegt... Diederik, ik vertrouw je 100%. Maar als jij van links naar rechts overstapt, dan heb jij een heel groot probleem. Ja, ik, bij dat de, is maar, toch een onredelijk standpunt. Als je nou zegt van links naar rechts, daar is geen sprake van... maar als politici op dit moment in een economische crisis... Niet redelijk willen zijn. En dat betekent normaal kijken, kunnen we eruit komen of niet, dan is het land ver weg. En wat u zegt, kijk, u bent de enige partij geweest die eigenlijk niet wilde hervormen en niet wilde bezuinigen. Anderen wilden dat in meer of mindere mate. En laten we maar kijken of die partijen die dat ook in de campagne allemaal hebben gezegd, hoe die eruit kunnen komen. Nood om oud IJzer, Hans van Baan, dat zei uw partijleider. Over PvdA en SP. Nou, ik beschouwde dat als een compliment. Maar u kan nou <lacht> <ook> niet <lacht> gaan zeggen van ja, de SP, dat was de enige die dat buiten buitenstel. Nee, uw partij moet. Of van, dat kan ook, hè? Die kan van rechts naar links gaan. Dat kan ook. Dan kunnen ze ook heel goed met nee. ons samenwerken. Ja, maar het, maar, het, het, het moet blijken. Wat het lukt het me gebeurt. niet vaak om er niet ja. tussen te komen. Maar nu, nee. nu wil ik toch wel wat zeggen. De, de, want ik vind het namelijk op zichzelf een hele interessante uh, uh, ja. illustratie van op wat voor manier ben je met elkaar in gesprek. Hè? Wat Tini Cox eigenlijk aan het doen is, dat is gewoon framen. Dus gewoon zeggen, de Partij van de Arbeid kan geen kant op. Kan alleen maar onze kant op. En als hij niet onze kant op pleegt, dan pleegt hij verraad. Dan, eh, dan verloogt hij zichzelf naar de kiezer toe. En kijk eens, kiezers, wat er gaat gebeuren. Eh, en Dus dat framen, nu al... Ja. Eh, in plaats van in gesprek gaan, want bijvoorbeeld eh, als ja. we het hebben over de stabiliteit van het CDA... of de stabiliteit van, eh, van D66, of vijf eh, partijen in een kabinet, welke stabiliteit gaat dat geven? Wie kan dan ontsnappen? In plaats van daarover open in gesprek gaan, dat zou ik op dit moment... Ja. Ja, wat, u, Adrie zijn, wat, wat noemt u daar? U heeft het over vreemd. Dat is een, een, een, een moeilijk woord om, om te zeggen. Van de de, de SP plaatst de Partij van de Arbeid al in een bepaalde hoek of anders. Ja. Hoe typeert u deze uh, houding van de SP in nou, deze fase? Dat vind ik niet open. Ik bedoel, je, je moet in alle redelijkheid kunnen zeggen... Uh, ik zou bijvoorbeeld ook zelf... Hè, praat even ja, persoonlijk. Ik zou het interessant well vinden om naar een samenwerking te gaan... met SP, uh, CDA, D66 mm -hmm. en soort. Dat zou ik op zichzelf een interessante optie vinden. Maar dat kan alleen maar wanneer er een hele open opstelling is... en een, en een, en een gedeeld besef van het feit dat je met z'n vijven... dan vier jaar lang zou moeten samenwerken. En wat voor basis kan je dan creëren? Nou, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Want ik ben het inhoudelijk wel mee eens... dat als het gaat over stabiliteit, dat VVD Partij van de Arbeid als ze met z'n tweeën gaan regeren... dat er dan een veel grotere stabiliteit zou kunnen zijn. Ja. De vraag is of dat inhoudelijk interessant is. Maar wat ik jou eigenlijk op dit moment voor Jouw de voor... is de SP, Tini Cox, ja. Ja, dat zegt van waarom ben je nu al bezig... eigenlijk vanuit zo'n gesloten systeem nee, nee, maar, het debat ja. aan te gaan. Maar ik, ik ga niet vanuit een gesloten systeem. Ik citeer alleen maar wat gezegd is... Tegen de kiezer, voor de verkiezingen. En volgens mij, misschien ben ik een eenvoudig politicus... maar ik denk dat je zoveel mogelijk moet proberen... je te houden aan wat je ja, beloofd ja, hebt. Dat en je, hoeft pas, in, in moment, je hoeft het pas op te geven als het niet anders kan. Als ik Diederik Samson in de campagne steeds heb horen zeggen... SP en GroenLinks die staan dicht bij ons. Iets verder weg staan D66 en CDA. En heel ver weg staat de VVD. Dan denk ik dat veel kiezers denken, nou dan zou ik eerst gaan zoeken, kan ik dan gaan regeren met die partijen die dichtbij staan en iets verder weg, en pas in noodgevallen stap ik over naar de partijen die heel ver van nou, mij volgens staan. Volgens mij is dat al gezegd. He? Het dus is nu dat precies is niet... de omgekeerde uh, richting en daarom, ik loop een tijdje mee in de politiek, ik denk dat dit dus dit, dit zijn de eerste onderhandelingen. Er wordt geconcludeerd dat het inhoudelijk niet kan. Rutte geeft uh, niet toe op zijn essentiële punten. En Samson ook niet. Nog en dan gaan we Centrum links onderzoeken. Nog even een ander praktisch probleem. Uh, VVD en Partij van de Arbeid hebben in de Tweede Kamer... misschien wel samen een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Ja, ik vind, Ho ja, ik... hoe, hoe groot zou dat probleem zijn? Nou, je, hebt, uh, je hebt in de afgelopen periode uh, veel ervaring opgenomen. We hadden eerst het staartje van Balken en de Bos... Uh, waar in de Eerste Kamer de meerderheid aan ontviel. En daarna hebben we de gedoogconstructie gehad die in de Tweede Kamer een meerderheid had, maar in de Eerste Kamer niet. Ik heb het even nagekeken. We hebben dus in, in het eerste half jaar van het nieuwe kabinet... hebben we zeven Holdijkjes gehad. Dat wilde zeggen de SGP dat de, SGP, de enige SGP-senator... Zeven is wel veel, ja. Dat zeven van, zeven van, de, van de twintig voorstellen aan een meerderheid moest, moest, moest helpen. Straks is... Uh, het is jammer voor, voor, voor Gerrit Holdijk, want het is een buitengewoon aardige man... Maar het, het ene holdijkje is afgelopen. Maar straks komt elke partij aan die zegt. Ik wil ook wel een holdijkje doen. Nou ja, want... er, zijn, er zijn nu al uh, partijen geweest. CDA bijvoorbeeld, die heeft ja. gezegd, nou wij gaan daar niet ons politiek in opstellen. Ja. wij, uh, we, is wij zullen hier rol van Maar, als je ze je maar voordelen op kwaliteit en niet de rol van de Tweede Kamer. Nee, nee, nee Maar de... hier, dit, dit, is, dit is sprookjes politiek. Ik zit in nou. de Eerste Kamer al tien jaar lang. En de, en de Eerste nee. Kamer doet wat de grondwet zegt, namelijk gewoon het volk vertegenwoordigen. En die neemt de beslissingen die wij goed vinden. En dat is altijd zo geweest. En als Elke Brinkman zegt, neemt u maar aan dat de CDA absoluut niet zijn macht gaat misbruiken in de Eerste Kamer. Nou, de CDA is misschien wel de, de kampioen en hoe gebruik je je macht, dat weten we toch met z'n allen. Dus, ja, maar um, waar, waarmee u dus eigenlijk zegt, stel, stel dat er een kabinet komt, uh, um, VVD, uh, ja. Partij van de Arbeid, en er wordt gesproken over een soort gedoogconstructie in de Eerste Kamer met partijen, om dat kabinet niet meteen bij met het eerste holdijkje naar huis te sturen. Um, uh, um, uh, dat er met u niet te praten valt over zo'n doogconstructie. Het nou, is meedoen of tegen? Op het moment dat die situatie is, en ze hebben onze acht stemmen... want wij zijn net een ja. partij die een meerderheid kan, uh, kan uh, opleveren... Ja, dan gaat mijn partij zeggen, nou, wat zit er dan in voor ons? En dus dan dat... gaat u dat echt politiek doen? Nee. Ja, nee, ja, nee, nee, zou je dat moeten bekijken? Is die wet... Nee, een wet die je wil steunen? Nee, maar, de, ja, vol maar volgens, volgens mij volgens dat is, is dat precies de kern van wat je zegt. Wat is er dan? Uh, uh, wat is in voor de, de Natuurlijk is het zo dat er ook uh, in de Eerste Kamer gekeken wordt naar hoeveel hoe krijgen we steun en dat er een uitrol plaatsvindt. Ik verwacht, uh, behalve. Laten we zeggen, verandering van de grondwet, de Eerste Kamer... niet als een substantieel probleem, omdat je gewoon zakelijke, eh, zakelijke ja. be, eh, afwegingen krijgt. En we heel... hebben in de afgelopen, afgelopen uh, tijd gehad dat de bijstandswet aangescherpt werd... Huis, uh, huishoudsoet, nee, omdat... <laughs> Uh, de SGP uh, bereid was over te stappen in ruil voor wat andere dingen. We hebben gezien hoe dat de langstudeersboete doorging... met één stemmeerderheid van uh, Gerrit Holdijk... En daarmee leef je om, het omdat uh, er werd beloofd dat er dan over de godslastering even niet gepraat zou worden. Dat betekent dat het één groot ruilcircus wordt... en de Eerste Kamer, het zijn allemaal geweldige collega's... maar wij zijn politici, dus wij gaan daar ook politiek handelen. Nou, u, en u legt het is... hiermee wel echt een heel groot probleem op tafel... voor een eventuele VVD-partij van de Arbeidscoalitie, nou, ik denk als. kijk, op het moment dat het CDA uh, breid is, want dat is de enige andere partij, mm -hmm. behalve de SP, die voor een meerderheid in de Eerste Kamer kan zorgen. Anders heb je meerdere partijen mm -hmm. nodig. Als de PvdA dus dan zaken moet doen in de Eerste Kamer, met niet alleen de VVD, maar het CDA. Uh, daar heeft, heeft Samson zo'n grote probleem mee. En omgekeerd. Als Rutte zaken moet doen met iets waar de SP en de, en de, en de, en de, en de, de P van de A ervoor staan, dat ja. levert ook problemen op. Van groot ja. belang is, als je in de Tweede Kamer een akkoord zou hebben tussen twee partijen, dat je dan ook afspreekt en dat je niet probeert. Uh, via alle rare wegen in de Eerste Kamer, dat het torpedeert. Dat is gewoon naar elkaar toe helderheid. Tweede punt is dat... Ja, maar dat, dat zijn de partijen die nee, nee, met, met elkaar, elkaar eens zijn dan in heen. de Eerste Kamer. Ja. dus. Je moet als coalitie dan niet, laten we zeggen, permanent vreemd willen gaan. Of je moet het afspreken dat iets een open kwestie is. Twee... Er zijn voldoende partijen in de Eerste Kamer, denk ik... die gewoon naar wetgeving ja, kijken of we ja, ja, het ermee eens zijn of niet. Ja. Dat dus zal deze, nee, wacht nou even. Dat zal D66 doen. Dat zal, denk ik, ook GroenLinks doen. Dat zal het CDA doen. Om gewoon te kijken wat voor wetgeving kunnen wij steunen. Ja. En laten we nou eerst kijken of het lukt om een akkoord te krijgen... tussen de twee partijen die we noemden en dan de beren te gaan bekijken. Ja, dan wel in ja. een andere forma ja. formatie. Ja. Maar goed, dan de beren gaan we kijken. mooi, mooie mooi laatste zin van deze uitzending. Tot slot toch nog één. Ik dacht eigenlijk dat misschien deze keer... die eh, twee politici, Partij van de Arbeid en VVD-leiders... misschien wel eens ons zouden gaan verrassen met een korte formatie. Maar als ik dit zo hoor, ja. u drie... Maar wij, wij onderhandelen niet. Nee, dus, maar praten dus, wel. Denk uh, als mee? je kijkt, in Groot-Brittannië hadden nooit eigenlijk coalitie. Het ging alleen in tijden van oorlog. Ja. Uh, en daar zijn de Liberal Democrats en uh, de Conservatives... er in, nou, geloof ik, tien dagen uitgekomen. Ja, maar dat is dus een hele... Uh, heel ander land. Het is dan een heel Nederland. ander land, maar uh, laten we kijken of het. Of ze in staat zijn. Dat zouden wij ja, snel ook met dat te doen. Maar zeg eens kort, het gaat het korte of lang duur? Gewoon leuk aan het eind van de uitzending. Eerste samen van gesprek over de kiezingen van Balen. Kort lang? Ik denk dat het relatief kort zou kunnen. Uh, de Duifstein? Ja, twee maanden zeker. Twee maanden zeker. Ja hoor, uh, reken maar op kerstmis. Als we dan een kabinet hebben, dan zou wel erg blij kunnen zijn. M kerstmis. En de SP gaat weer stem mee naar stem tegen? Nee hoor, de SP gaat regeren. Uiteindelijk met de Partij van de Arbeid, het CDA en uh, D66. Daar ben ik vast van overtuigd. Oké, okay, goede de campagne. Wilt maar wilt u in wel naar de... kabinet minister zijn? Of staatssecretaris? Dat is weer een, een overval. Daar ja. hebben er nog helemaal niet over nagedacht. Nee, maar, dat zeggen ze ja, altijd. Wij wel. Als in bestuurder, elk geval. zullen we het zo samenvatten? En als bestuurder? Natuurlijk is het interessant om na te denken over uh, hoe we met elkaar winnen. aan de slag gaan. Hans van Balen zien we u terug in een VVD-partij van de arbeidkabinet. Ja. Misschien weten anderen dat. Ik ja. weet dat in ieder geval niet. Ja. Dat was het weer. Tot zover Tros Kamerbreed. Hans van Balen, Tini Cox en Adrie Duivenstein waren onze gasten. Na het nieuws kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Na één uur Tros in bedrijf en de autoshow. En wij zijn er Dag. volgende week weer. Tot dan. Samen thuis, samen Tros. Leven de koningen. Hoera, hoera, hoera. Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Prinsjesdag 2012. Radio 1 is van de partij. Dinsdagmiddag vanaf kwart over twaalf. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer. schuin voor de Ridderzaal. Met de rijtoer, de troonrede, de Gouden Koets... Paleis Noordeinde en de Miljoennota. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. De derde dinsdag in september op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wapens zorgen alleen maar voor ellende. Heb je al eens gezien wat die walgelijke clusterbommen aanrichten? En het zijn vaak burgers die het slachtoffer worden. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Goed bezig. Nu nog een bank die bij je past. De ASM Bank. Want de ASM Bank investeert niet in de wapenindustrie. U kunt er prima sparen, beleggen en betalen. En u krijgt een goede service. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Scapino Ballet Rotterdam presenteert Romeo en Julia. Liefde en tragedie. Topdans en live muziek in een meesterlijke choreografie van Ed Wubbe. Romeo en Julia van Scapino Ballet. Ongewoon fascinerend. Binnenkort in de Rotterdamse Schouwburg en 30 andere theaters. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.